Sinds vorige week is een hoeveelheid van ongeveer 1300 vaten olie in zee gestroomd. Shell verwacht dat de olie door de hoge golven op natuurlijke wijze verdwijnt... en de kust niet zal bereiken. In de Eredivisie Voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. RKC Waalwijk won in Kerkrade de uitwedstrijd tegen Rode JC. Het werd 2-0 door doelpunten van aanvoerder Art van Peppe en Jeffrey Castillon. Het is voor RKC de eerste overwinning in deze competitie.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 Kijken of die er is. Hallo? Ja, ja hallo. Met, Met wie? Bram Tankink. Bram Tankink. Goedenavond. Hey. Ik heb begrepen dat je uh, vandaag voor het criterium van Almelo alvast het uh, parcours hebt verkend. Ja, door... zo Zover ben ik niet eens gekomen. Oh. Ik uh, kwam ik bij de start en uh, toen zag ik inderdaad niemand staan. Want je was vandaag bij de start, maar je zag niemand. Dat is een, nee, nee. een vrij kleine criterium in dat geval. Ja, dat ik, uh, ik kwam op de hoek omrijden. Toen dus zag ik een groot spandoek hangen van... Uh, prop van Almelo, 26 augustus. Ja. En toen keek ik, en toen, uh, keek ik op mijn klokje van mijn auto... en toen zag ik 19 augustus staan. Ik zeg, dit is toch niet waar, hè? En toen ging ik verder. Toen zag ik, kwam ik inderdaad bij de permanente... en uh, waar dan zeg, de inschrijving is. En toen stond ook gewoon echt helemaal niemand meer. Binnen. Oh, ja. Goed. Wat voel je je dan verlaten, zeg? Toen mijn vriendin zei van... Uh, Hey Bram, maar dat van Almelo, dat, dat staat voor volgende week in de agenda. Ik zeg, oh ja, sorry hoor, daar heb ik dat verkeerd in de agenda gezet. Pff. Ja. Nou goed, je, je hebt in ieder geval het parcours kunnen verkennen en uh, volgende week sta je fris aan de start. Ja. Goed, succes volgende week hè? Ja, bedankt. NOS hey. Langs de Lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Veel voetbal in deze uitzending. We kijken zo dadelijk terug natuurlijk op Rodië, CTG, RKC, uitslag 0-2. Echt waar, 0-2. We komen ook nog even terug op uh, het Europese voetbal van gisteravond. PSV wist wederom niet te overtuigen. En dus komt de dag van de waarheid steeds dichterbij voor trainer Fred Rutte. Kijk, als je bij PSV werkt, is iedere dag een uh, dag van de waarheid, hoor. Dat, uh... En niet anders als anders. Verder wielrennen. Morgen begint de vuelta En vandaag won Theo Bos de koers die vroeger Venendaal Venendaal heette. Ja, het ging super en dit was echt... Echt, echt dankzij de ploeg. En, ja, blij dat ik het vertrouwen kan belonen nu, want uh, dan is het gewoon super lekker als je het uh, afmaakt. En we kijken vooruit naar het voetbal van dit weekend. bijvoorbeeld met Jas van Capral vorige week. De absolute uitblinker bij Feyenoord, maar Capral blijft nuchter. Ik zeg niet dat het niks meer moet me doet, want ik vind het natuurlijk wel hartstikke leuk. Het is uh, goed om uh, al die uh, positieve reacties. Uh, dat, uh, je, ja, je staat overal in de krant, overal op tv wordt over weer gesproken, dus uh, dat is wel leuk, maar ik blijf daar gewoon heel rustig. Dat en nog veel meer, tot 11 uur in Enerweis langs de lijn. Vraag nog niet mij de hele avond al te horen op radio 1 vanuit Limburg EC, RKC 02. Wie had dat gedacht, Dragen? Nou, ik niet en jij misschien ook wel niet, nee, want ik heb het een keer in het verslag ook gezegd. Van de laatste 19 uitwedstrijden in de Eredivisie werden er 18 verloren door RKC Waalwijk. Ja, vorig jaar eh, promotie, dus dat telt niet mee. Dat was in de Jupiler League. Maar vanavond 2-0 en dat in een, echt een beetje een gekke wedstrijd. Want eigenlijk kwam RKC steeds beter in die wedstrijd eh, te zitten. Rode C krijgt eigenlijk in de tweede minuut van de wedstrijd, ik denk dat er 1 minuut 12 op de klok stond, eh, twee kansen. Er wordt een bal vanaf de flank losgelaten door de doelman. Matthäus Proes van Rode JC, die vervangt dan Titon die deze week naar PSV is, is gegaan. Jonker mag dan schieten, dan komt er nog een keer een schot van pluim heel kort daarna. Jonker mag nog een keer schieten, nou, die doelman die redt dan. Uh, dan had het al 2-0 kunnen zijn. Vervolgens komen er ook mogelijkheden voor RKC Waalwijk. Dan kan het ook 0-2 worden. Is het bij de rust 0-0. En dan uh, ja, valt er een doelpunt kort na rust. Van Peppe, de linkerverdediger. Uh, promoveerde al vaak in het verleden. Ging dan vaak naar een nieuwe club die dan niet op het hoogste niveau speelde. Was altijd een beetje pech voor hem. Nu staat hij in de eredivisie. Komt hij op in de tweede helft. Trekt maar een keer naar binnen als linksback En besluit met rechts te schieten. Ja, schiet die bal eigenlijk zo de kruising in 1-0. En in de slotfase van de wedstrijd echt een uniek moment. Uh, beelden even aanzetten vanavond, zou ik willen zeggen. Als u in de auto zit, nu snel naar huis. Want het ja, een counter in optima forma werkelijk. Uh, een corner van Rode JC, de doelman, uh, die pakt die bal. De doelman van RKC, Jeroen Zoet, die is gehuurd van PSV. Uh, geeft de medibal aan Snow. Die gaat aan de wandel, razendsnel de middenlijn over. Eén paas naar Castellion. En die gaat op de goal af, rund, rondkeurig netjes uh, half hoog uh, af. En ja, ik denk dat hij werkelijk binnen tien tellen vanaf die cornervlag uh, in het doel lag van Rode JC. 2-0 voor RKC. Ja, voorkomen terecht. Ja, nou goed, zo'n wedstrijd kan verschillende kanten uitgaan. Wat ik zeg, als het binnen een paar tellen 2-0 staat... dan speelt RKC vermoedelijk een verloren wedstrijd. Hm. Maar ze vechten zich in de wedstrijd. Hè? Er zitten wel wat spelers in met mogelijkheden. Vorige week die wedstrijd tegen PSV. Toen kreeg die Aron Meijers, oudspeler van Volendam... vorig jaar voor het eerst bij RKC... Uh, die krijgt al... Uh, ja, die, zit, die zit er goed in. Die, die krijgt al mogelijkheden om te schieten. Uh, raakt nog een keer de lat uh, op, een, op een bijzondere wijze. Uh, nadat de verdediging van Roda er niet goed uitziet. Het ja, geeft wel aan dat er spelers tussen zitten die stappen kunnen maken. tegen PSV misten die, dat wou ik nog zeggen. Echt vlak voor tijd de gelijk maken. De 1-1 zou dat geweest zijn. Maar het zijn allemaal spelers met een krasje. Spelers met een, een, een kort verleden in de eredivisie. Uh, nou ja, het is misschien allemaal wel een beetje bekend bij de liefhebber. Maar ja, dat ze hier dan 2-0 winnen bij Roda. Ja. Dat is toch geen... Een misselijke prestatie, natuurlijk. Ja. Goed, uh, straks uh, de reacties. Uh, dankjewel uh, voor zover. Uh, we gaan even naar uh, PSV, want uh, ja, uh, gaat niet echt goed. In de Eredivisie verloren van AZ. Daarna nipte overwinning op uh, RKC. Uh, dat is eigenlijk <laughs> toch een redelijk knap, is als je ziet wat ze vanavond hebben gedaan. Maar goed, gisteravond werd er in de voorrondes van de Europa League 0-0 gespeeld. Misschien heeft u het gezien tegen S.V. Ried. Dat is de nummer 10 van de Oostenrijkse competitie. Dag Meijer, die u net ook al hoorde, sprak met coach Rutten... over de nu al toenemende druk bij PSV. En over de oplossing, nieuwe spelers. Dat was niet wat je noemt schadevrij wegkomen daar uit Oostenrijk, hè? Nee, allereerst het resultaat. Kijk, in, in de Europese wedstrijd uh, probeer je al te gaan voor, voor het doelpunt. Dat was absoluut uh, mogelijk geweest. Er werd er nog eentje afgekeurd die uh, ja, normaal een, een goal is... En we hebben natuurlijk uh, met, Tim, met uh, Dries Mertens en met uh, Marcelo we hebben, hebben we wel schade opgelopen. Ja. Hoe is het met Engelaar? Want die hebben we hier zien lopen vanochtend. Ja. Uh, hoe gaat het met hem? Ja, ik heb nog niet gesproken, dus uh, ik zal hem straks even vragen hoe het met hem is. Maar ik neem aan dat het goed is. Ja, wat is hij ziek? Uh, wil hij weg? Wat is nou het verhaal? Nou ja, kijk, alles wordt allemaal in, in, in een dusdanige context geplaatst. Wat echt slaat echt helemaal nergens op. Omdat namelijk Orlando was ziek. Nou, ik leg er nog één keer uit en dan is dat de laatste keer. Orlando was ziek het afgelopen weekend. En Orlando was niet in staat om aanstaande of de, do de donderdag dan, uh, mee te gaan en een wedstrijd te spelen. Hij was niet fit genoeg. En dat is de reden dat hij niet mee is geweest. Dus voor mij is het helder. Alleen sommigen die, die gooien dan weer in of alsof hij ziek is. Maar hij was niet ziek, want hij heeft hier gewoon getraind. Zijn dus de dagen van de waarheid begonnen zo snel in het seizoen? Al voelt het zo?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 Ik heb me uitge uitgelaten over Marco Anoutovic dat ik hem een, uh, een heel goed mens vol, vond en vind, en nog steeds. En dat hij een heel goede jongen is. En, dat, uh, en ik heb uitge me uitgelaten dat ik vind dat zo'n jongen ook weer een kans moet krijgen. En, uh, en voor mij waren de vraagstellingen van, uh, van de Oostenrijkers vooral uh, gericht uh, uh, aan de bondscoach uh, van, van Oostenrijk, maar niet. Uh... Niet over de belangstelling van Marco Arnotovies, ten opzichte van Fred Rutte. Nou, dan vraag ik dat. Is dat eventueel dan een kans in Eindhoven voor hem? Ja, maar ik, Marco is denk ik wel een optie, ja. ja. Geldt het ook voor Matafs, die dan steeds wordt genoemd als, als spits voor jullie? Ik bedoel, die is duur? Ja, maar kijk, al, uh, op dit moment zijn, zijn er heel veel opties. En uh, massa Brands werkt daar adequaat aan. En, uh, en ik denk dat uh, die oplossing, die komt er ook wel. En wie dat dan ook mag zijn. Cardigans en Carnival, het is iets voorbij kwart over tien. Zometeen bellen we even met de Boy van de FC Utrecht. Die heeft het nodige voor zijn kiezen gekregen. Heel veel blessures, spelers die weggingen, spelers die kwamen. Maar vooral die blessures, dat moet toch toch uh, FC Utrecht wat Partij gaan spelen. Zometeen gaan we, zoals ik zei, even met Foukebooi uh, bellen. En we bellen ook even met België, want daar gebeurde wel heel veel... ook op sportgebied de afgelopen dagen. Eerst uh, na die verrassende uitslag in Kerkrade van vanavond. Want RKC, gepromoveerd uit de Eerste Divisie, u weet het... won met 2-0 van Rode JC. Vorig seizoen was de Limburgse ploeg nog een van de verrassingen... in de Eredivisie. Bas Stigler, onze verslaggever, vroeg daarom aan Ruud Vormer... wat er toch met de ploeg aan de hand was vanavond. Wat was er aan de hand? Uh, ik denk dat wij de voetballers niet doorheen kwamen. En uh, verdedigend ja, stond het ook niet goed. Uh, we gaan veel te veel ruimte weg. En als zij het een beetje slim uitspelen, staan ze nog, meer, uh, nog vaker voor, uh, voor het prus. Ja, het was, uh, het was erg slecht vandaag. Want iedereen denkt RKC, ach ja, dat zal niet zo gevaarlijk zijn. Dat zal niet zo vaart lopen. Maar vandaag blijkt dat dat niet zo is. Nee, kijk, ze gaan allemaal achter de bal. En wij maken fouten. Dan gaan zij counteren. En uh, ja, daar, ja, daar stonden we gewoon niet goed. En dat was de hele wedstrijd. De eerste helft ook al. Kijk, eerst tien minuten krijg je genoeg kansen. Maar ze gaan er net niet in. En dan zakt het af. En dan, uh, ja, dan, dan ging het gewoon niet meer. Het geloof is ook heel snel weg, heb ik de indruk. Tweede helft, ja. Tweede helft uh, zag ik met iedereen een kopje hangen. In plaats van. Het stond nog even 0-0, 1-0. Uh, dan denk ik: kom op jongens, uh, het kan nog. Maar. Uh, <laughs> ja, het was erg slecht, ja. Als ik het vergelijk met de wedstrijd uh, tegen Groningen. Die heb je natuurlijk goed deels vanaf de tribune moeten bekijken. Na je rode kaart. Maar. Toen was het geloven wel, tot in de allerlaatste seconden van de wedstrijd. Ja, ik denk dat er toen uh, meer geloof in de wedstrijd zat. Ik, dacht, ik denk dat ze, sommigen dachten van, uh, ja, jammer, volgende week weer beter. Maar ja, met alle respect voor uh, RKC, hier moet je gewoon van winnen. Nou zijn de mensen hier in de regio misschien wat cynisch van aard af en toe... maar ik hoor om me heen nu al dat iedereen tegen elkaar zegt... oeh, gaat een moeilijk seizoen worden. Want tegen Groningen gaat het net goed, in de Kuip gaat het helemaal mis... en vanavond ook. Ja, Naar nou wat je die drie wedstrijden hebt gezien. Dan, uh, logisch dat iedereen zo denkt. Maar wij moeten gewoon de knop omzetten. We moeten gewoon de beelden goed bekijken. Want uh, dit mag gewoon niet meer. Wat is jouw conclusie na drie wedstrijden? Conclusie? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat we harder moeten werken. Beter moeten voetballen. En meer de kansen benutten. Ik denk dat we dat uh, beter moeten gaan doen. Blijf jij hier trouwens? Ja, tot nu toe wel. Er heeft nog geen club zich gemeld. Dus. In het geruchtencircuit wordt nu wel heel nadrukkelijk de naam van FC Utrecht ineens genoemd. Ja, dat uh, hoorde ik ook, ja. Maar uh, ik, heb, uh, ik heb van mijn zaak maar in mijn Winnie Haatrecht nog niks gehoord. Dus uh, tot, de, tot die tijd blijf ik nog hier. Oh, dan nou goed dat we het even weten. gaan we straks even aan Foukebouw vragen of uh, Ruud Former wellicht uh, een nieuwe FC Utrecht uh, speler wordt. Straks ook België over de nodige wielentransfers is naar het wielrennen in Nederland. De Dutch Food Valley Classic. Veenendaal, Veenendaal, weet u nog. Gewonnen door uh, Theo Bos vanmiddag. De Rabobank ploeg reed volledig in dienst van Borst. Zijn ploeggenoten moesten er hard voor werken. In de slotfase haalde een kopgroep terug. Maar dus uh, niet voor niets, want Borst maakte het mooi af in de master sprint en daar was hij erg blij om. Ja, hij ging super en dit was echt, echt, uh, echt dankzij de ploeg. Die jongens die hebben de hele dag gereden. Ik heb de hele dag gewoon in perfecte positie gezeten. En, uh, ja, we hadden eigenlijk uh, Jos in, in de kopgroep en daarachter zijn we gaan rijden... En uh, ja, ik heb gewoon de hele dag goed op mijn gemak gezeten. en ik kon het super afmaken. Okay. Dit was echt volgens het boekje, dus echt heerlijk. En het gevoel was ook goed de hele dag? Ja, het gevoel was goed. In het begin uh, had ik wat dikke benen, maar op een gegeven moment liep het gewoon. En uh, ja, toen vroeg ze ook je rijden. En uh, nou, tot, ja, ik, ik zeg, doe ja, maar. En ik uh, ben ja, blij dat ik het vertrouwen kan belonen nu, want uh, als de hele ploeg voor je rijdt, komt er wel veel druk op uh, te staan. Dan is het gewoon super lekker als je het afmaakt. Brown trok de sprint aan? Ja, dat was perfect. We hebben gisteren verkend. En uh, ja, Brown die zou hem gewoon door de bocht met mij in het wiel vol doortrekken. En ik zou heel vroeg aangaan en dat ging ook perfect. Dus dat uh, was super en uh, verslaggever Joris van den Berg. Contact nu met uh, België, Amans Greurs. Goedenavond. Goedenavond, Robert. Als we België zeggen, dan is het vooral uh, pukkelpop sinds gisteren. Harselt. Uh, maar er is ook op sportgebied heel veel gebeurd. Eerst even over Hasselt. Is daar nog laatste nieuws over? Uh, nee, het, uh, er zijn vijf dodelijke slachtoffers. en uh, Er zijn nog een paar uh, jongeren die vechten voor hun leven. Daar is geen nieuws over. Wij hopen dat het uh, blijft op vijf. Dat zijn er nog vijf te veel. Maar het, het festival is dus helemaal afgeblazen. Iedereen, de 60.000 uh, festivalgangers, zijn allemaal naar huis. Ja. Het is een droeve dag in België. Ja, zeker. Goed, dan toch even naar de, de sport. Philip Gilbert die heeft een, een nieuwe ploeg gevonden. Het Amerikaanse BMC Racing Team. Drie seizoenen. Uh, wordt ploegmaat van Cadel Evans en Thor Hueshoft. Gaat hij dan niet uh, ondersneeuwen onder alle andere grote? Ja, ik denk dat hij uh, vooral ook gaat voor de ploegleider John Le Lange, die zal hem toch garanties gegeven hebben. Le Lange is net als uh, Gilbert een Franstalige. Je moet ook weten dat de vader van Le Lange, die was knecht van Eddy Merckx, en Eddy Merckx zit ook wat in de entourage van BMC. Um, ik denk dat uh, naast het financiële plaatje, dat zal wel helemaal kloppen, dat uh, Gilbert uh, praat over de ontspannen sfeer waarin daar aan topsport wordt gedaan. Uh -huh. Nu, als er geen resultaten zijn, is er toch geen ontspannen sfeer, denk ik. Maar ik vermoed wel dat hij garanties heeft gekregen... gezien zijn goede persoonlijke relatie ja. tot de ploegleider van Ja, Hij gaat bij BMC samenrijden met Greg van Avermaat. Uh, en, en van Avermaat was Gilbert nou juist ontvlucht bij Lotto. Hij, hij zei letterlijk, uh, Gilbert wil overal winnen, dat is leuk voor de fans... maar minder voor uh, de ploegmaat, zo zei hij in juni. Wat gebeurt er nu met Van Avermaat? Is het een gerucht dat hij dan weer teruggaat naar uh, dat nieuwe project Lotto? Ja, maar dat natuurlijk, de, de tijden zijn wel veranderd. Schubert is een superverzetter geworden en Van Avermaat niet. Misschien schikt Van Avermaat zich wel in zijn nieuwe rol. Dat weet je nooit. Want hij zal hij moeten, in, denk zal wel moeten. Ja. Um, ander nieuws uit België. Jurgen van den Broeken tekent bij Lotto. Dat nieuwe project waar ik het net over had, want de Omega Pharma dat stopt. Um, waarom blijft hij eigenlijk in België? Je Ziet hij in buitenlandse ons avontuur helemaal niet zitten? Is toch een goede redder? Dat is een goede renner, maar je moet ook zijn persoonlijkheid kennen. Het is een echte brave jongen van het platteland. Wat jullie in beeld hebben van een brave Belg, dat is hij helemaal. En uh, Lotto is een echte Belgische ploeg. En, en, uh, ze gaan ook niet met de grote budgetten werken. Ze willen vooral doen aan opleiding. Maar ja, je moet toch een kopman hebben. En Van de Broek, uh, ja, die past helemaal niet in een buitenlandse ploeg of in dat soort uh, avonturen. Hm. Ik denk dat hij daar goed zit. En ja, die is de uitgesproken kopman. De vraag is dan wel, wie gaat hem omringen, want... Echt die grote kwaliteit zal die ploeg toch niet herbergen. Ja. Zo, hoe zei het laatst zo mooi, Jurgen van den Broek moet iedere dag de kerk zien? Ja, je hebt zoveel Vlamingen hoor. Die moeten elke dag de kerk door kunnen zien voor ze gaan slapen. Ja, ja. Die willen twee uur in de trein zitten op en af als ze maar in een dorp zijn s'avonds. Van den Broek is ook zo iemand. Ja. Zegt er was nog meer Belgisch sportnieuws. Kim Kleisters zegt al voor de, voor de U.S. Open. Die gaat de titel dus niet verdedigen. Wat is er aan de hand? Uh, buikspieren. Ja, buikspieren dat is wel een erg vervelende blessure. Dus dan kun je echt niet tennissen. Uh, bovendien moet je weten dat Kim Kleisters zeer voorzichtig is geworden. Want ze wil absoluut afscheid nemen volgend jaar op de Olympische Spelen. Maar de vraag wordt wel stilaan of ze Londen nog wel gaat halen. Want ze sukkelt wel erg veel met blessures. Dus nu hm. de buikspieren. Zij is toch niet meer de Kim van enkele jaren geleden. Dat ja. is duidelijk. Ja, Nou, laten we hopen dat we er in Londen nog even... He, uh, op oude kracht uh, terug gaan zien. Tot slot uh, nog even over het voetballen. Uh, de Rode Duivels hebben zich aardig in de kijker gespeeld de afgelopen maanden. En er zijn heel wat duivels uh, nu uh, vertrokken uit België. Hoe zit dat precies? Ja, dat zijn allemaal spelers tussen de 20 en de 22, 23. Een ideale leeftijd natuurlijk om uh, een grote transfer te doen. En ja, die Rode Duivels zijn na de passage van Dick Advocaat zijn die echt in de kijker gekomen. Die hebben ook goede resultaten gehaald bij momenten. En die jongens die gaan nu weg bij hun clubs. Die zijn een beetje te, te groot geworden voor België. We hebben er in enkele weken vier verloren. De, keeper, de, de tweede doelman dan nog, uh, Thibaut Courtois van Genk, die is naar Chelsea. Chelsea heeft ook Lukaku gehaald, de spits van Anderlecht. Dan is uh, Witzel vertrokken naar Benfica. De voer naar uh, Porto, dat zijn twee spelers van standaard luik. En het grote jonge talent in België, Kevin De Bruyne, 19 jaar... die is ook bij Genk, die zou aan het einde van augustus naar Chelsea gaan... en misschien in België er nog een jaar mogen spelen. Dus hmm. je kunt wel zeggen, Chelsea is komen shoppen in België. Ja, en België staat wel weer op de kaart, wat het voetballen betreft in ieder geval. He? Helemaal. Zo is het. Dankjewel, allemaal, sleurs. Dat was het sports, de sport in België. Er is nog hoop gebeurd daar de laatste tijd. Dan wat even naar vanavond, RKC Waalwijk. Het verraste dus vriend en vijand. 2-0 werd er gewonnen bij Rode ESC. De score werd geopend door de aanvoerder Art van Peppen. En dat deed hij met een mooi geplaatste krul, zoals het zo mooi heet. Bas Stichler sprak met een glunderende doelpuntenmaker. Zat er best lekker in. Zat er fantastisch in, hè? Ja, goeie. goed even mis me. Doet, doet hij normaal nooit? Nee, dat doe ik zeker nooit. Ik wil dat de training was doen, maar... Dan worden ze meestal gewoon rustig eruit geplukt. Maar hij was niet net hard genoeg en uh, hij raakte de paal uh, lang leven de natte paal. Hoe staan jullie hier? Want uh, winnen in kerkraden, dat doen helemaal niet zoveel ploegen. Nee, heel raar misschien. Maar we hadden dit, deze week wel het gevoel van we moeten eigenlijk uh, winnen bij Roda. Kom komt misschien ook de afgelopen twee wedstrijden waar we onszelf ja, eigenlijk een beetje tekort hebben gedaan. En je hebt veel vertrouwen, dus ja, we gingen hier wel echt voor de overwinning. Ja, veel credits na Heracles, toen jullie een punt pakten en iedereen zei, nou dat was wel het minimale wat ze verdienden. Verliezen in Eindhoven, dat kan, maar eigenlijk zei iedereen, nou had ook best gekund een puntje daar. En dan nu eindelijk het resultaat, dat zei de trainer net, daar gaat het natuurlijk wel om. Ja, het gaat om het resultaat en uh, als je slecht speelt en je wint, dan uh, sta ik hier uh, bijna even vrolijk. Maar nu is het veel prettiger dat we de wedstrijd gewoon terecht hebben gewonnen. En... Denk je dat de mensen nu ook gaan uh, beseffen dat ze rekening met RKC moeten houden? Uh, nou ja, ik denk dat we uh, iets beter zijn dan iedereen, iedereen ons heeft ingeschat. En uh, zullen ze iets anders de wedstrijd ingaan? Maar ja, we blijven nog steeds uh, een van de degradatiekandidaten. En laten we dan maar blijven tot uh, nou ja, het liefst een beetje voor het einde van het seizoen. <laughs> ja, je zou ook zeggen, laat ons zo snel mogelijk van die status af zijn. Ja, oké, okay, maar ja, dat is uh, <laughs> een grote verzoek een beetje. Dus... Uh, ik vind dat het nu goed gaat en iedereen vindt dat denk. En, uh, laten we het zo uh, blijven doen en dan uh, spreek we hopelijk uh, snel genoeg van uh, zie je wel. Dit heet valse bescheidenheid hè, eigenlijk. Ja, je hebt drie wedstrijden gehad, je hebt drie tegenstanders gehad. Het is en... te vroeg voor conclusies. Ja, zeker. Het gaat nu goed. We zitten ook in een flow. Ja, dat gevoel van je, we willen bij Roda uitwinnen is ook een beetje... Het is bijna tegenstrijdig met uh, de kwaliteiten van Roda en RKC normaal gesproken. Maar het bleek terecht en... Uh, Laten we kijken of dat volgende week ook zo is. Art van Peppen was dat van de RKC. Dat is dus met 2-0 won bij Rode FC. Eerder in deze uitzending hoorde u al dat het niet wil vlotten bij PSV. Maar vijf kilometer verderop verloopt het wel naar wens. FC Eindhoven is de enige club in de eerste divisie... die de eerste twee wedstrijden wist te winnen. Vanavond kwam Telstar op bezoek en ook die wedstrijd werd in winst omgezet. Zes punten uit drie duels. Een ongekende luxe voor trainer Ernst Faber. Rob Fleur, die sprak met hem. Ik zal maar beginnen met te zeggen, gefeliciteerd uh, coach van een koploper. Drie gespeeld, negen punten. Ja, dankjewel, dankjewel. Het is, uh, was een moeilijke bevalling vanavond. Ik denk, uh, het rendement van onze kansminuut was wel heel erg hoog. Daardoor hebben we denk ik ook gewonnen. We vlagen aardig voetbal, maar we vlagen ook uh, niet goed genoeg. Oké, okay, ik denk, uh, als je deze wedstrijden binnenhaalt... dan hebben we toch een volgende stap gemaakt met deze club. Jij bent trainer van Eindhoven en assistent bondscoach. Hoe doe je dat? Nee, het gaat eigenlijk heel goed samen. Uh, kijk, de woensdagochtend uh, tot aan de middag zit ik, bij, uh, zit ik in Zeist voor Overleg. Daarna ga ik hier uh, rijd ik terug naar Eindhoven om de training te verzorgen. Uh. Ik ga zo heel de week door uh, tot de zondag waar ik dan één dag vrij ben. Maar meestal ga ik dan de wedstrijd bekijken voor uh, Nederland zelf. Dan. Uh, alleen de momenten dat ik even met oranje een aantal wedstrijden weg ben, ja, dan wordt het netjes overgenomen door de huidige staf. En dan uh, kom ik weer terug en dan uh, gaat alles weer het oude ritme door. Dan heb je binnenkort in september die dubbel: vrijdag San Marino, uh, de dinsdag Finland uit. Dan ben je denk ik ongeveer 10 11 dagen afwezig. Wie een dagelijks contact, bijvoorbeeld met Mart van Duren en Pascal Mas. Hoe gaat dat? Ja, we hebben gewoon, de schema's liggen klaar, de programma's zijn klaar. We uh, hebben dan de leiding en s'avonds hebben wij contact over hoe het gegaan is. Dat gaat heel natuurlijk, gaat heel goed. De groep reageert, uh, heeft er goed op gereageerd en gaat het eigenlijk via natuurlijke wijze. Gaat alles gewoon door, dus het is wel uh, fijn uh, om te weten. Als je bovenaan staat, doe het goed hè. Dan zal er niemand wat van zeggen. Let zeggen, hij is er af en toe niet, uh, het zij zo. Realiseer je dat? Ja, okay. vorig jaar heb je die geluiden gehoord. Uh, toen kwam ik bij Oranje, heb ik een keer gewoon daarna heel veel verloren. Dan krijg je juist tegenovergestelde groter onzin. het tegenovergestelde grotere onzin. Als iedereen doet wat hij moet doen, dan kan het op een professionele manier kan het gewoon doorgaan en dan heb je gewoon resultaat. Nou, dat is denk ik de volgende stap in onze ontwikkeling geweest met deze club. Het uh, gaat uh, niet om wie er staat of, of, of wat er staat, het gaat om wat je doet en wat je, dat je de afspraken nakomt. komt. Hoe reageert de clubleiding hierop? Die vinden het mooi, klopt dat? Die, dat jij bij Oranje zit, het is een beetje een beetje hun uithangbord. Natuurlijk, ik denk dat het ook een uh, mooie pro promotie maar reclame is voor FC Eindhoven. Dat de trainer van hun ook wordt gevaar van heel nou Hans Mulders heeft de dagelijkse leiding over de club. Onze technisch manager, algemeen directeur. Uh, die uh, uh, regelt dan samen de zaken als ik weg ben. Nou, dat gaat hartstikke goed. We hebben veel contact met elkaar. En uh, zie zien dat het op een hele natuurlijke wijze gaat. En dat is wel mooi om te zien. Moet je af en toe de knop omzetten? Want je, aan de ene kant werk je aan de absolute top. En aan de andere kant werk je met mensen van de Jupiler League. Ja, aan de ene kant wel, omdat de, de, de, de omschakeling en het verschil in werelden is eigenlijk zo groot. Uh, waarin is het ongelooflijk goed voorbereid op, op de wereldprestaties die ze steeds leveren. En, en hier doen wij met beschikbare middelen willen we hetzelfde doen. Alleen is het natuurlijk veel moeilijker. Daar heb je voor elk iets heb je een specialist. En hier moeten wij met z'n twee, drie, vier, maximaal vijf alles bestieren. Nou, okay, je kunt er uh, aangeven, nou dat is het grote voorbeeld, jongens. Als we erheen kunnen groeien als club zijnde, wat natuurlijk misschien een utopie is... maar uh, je, je hebt een voorbeeld waar je dan met oranje mee werkt en je neemt het mee in je opleving hier. Te, maar het is, is zo'n groot verschil dat je in één keer in een andere wereld komt. Je er wordt van alles gevraagd, van, van, uh, van veld tot, tot materiaal tot kaartjes. Uh, je kunt het eigenlijk bijna niet vergelijken. Nee. Weet je zeer dat je bovenaan staat uh, ongeslagen bent, één goal tegen en dat vijf kilometer verderop het een stuk minder gaat? Ja, we genieten van onze eerste plek. Maar ik ben ook uh, de trainer van Eindhoven, maar ik ben PSV. Dus ik zie ook graag dat uh, die club in het rood wit bovenaan staat. En ik ben natuurlijk daar uh, opgegroeid, opgeleid. ik heb er uh, vele jaren mogen spelen. En uh, oké, okay, wij genieten uh, van onze eerste plek, moet ik zeggen. Dus uh, hebben we hebben er hard voor gewerkt. En het is een geweldige teamprestatie van heel de hele club. Ernest Faber, de Eindhoven trainer, die dus met 3-1 won van Telstar... in gesprek met Rob Fleur. De andere uitslagen. Goed and Eagles, Helmansport 2-3. MVV, FC Veendam 2-1. Sparta, Rotterdam tegen Volendam 0-0. Fortuna Sittard tegen Emmen 4-1. Os Almere City 3-4. AGOVV, FC Zwolle 0-4. En FC Den Bosch tegen Kambuur werd 1-1 op de tribune. Foeke Boy. Goedenavond, Foeke. Goedenavond. Terecht gelijkspel. Ja, nou, uh, ik ben in de 85 minuten vertrokken. Toen was het 1-0. Oh. Dus 1-1 uh, ja, uh, is wel misschien de verhouding. Ja. Waarom was je daar eigenlijk? Ja, is mijn beurt. Uh. Ik doe ook uh, scouting. Uh, en ik was samen met Edwin de Kruijf, waren uh, we bezoek bij Den Bosch, om die uh, om wedstrijd te bekijken. Ja. Uh, in dit geval uh, tegen Kambuur. Mooi hoe je dat zegt. Het was mijn beurt als technisch directeur. Heb je een lijstje van uh, jij gaat dan en jij gaat dan en jij gaat dan? Ja, ja, ja, ja, dat houdt er uh, in de kruis goed bij. En, uh, wij pakken dan wedstrijd Eerste Divisie. Ook Eerste neem ik natuurlijk zelf mee. En, uh, hm. ja, en af en toe uh, daar waar nodig ook buitenland. Zeg, wij dachten we bellen even om het lijstje door te nemen. Want jullie zijn wel aan de beurt wat betreft uh, het vertrekken van spelers... en de, nu dan ook weer de geblesseerde spelers. Zullen we eerst eens even opnoemen wie er allemaal weg zijn gegaan? Doe, ja, doe ja, jij het dat of moet ik het doen? Bekend. Wel bekend inmiddels, dus, uh... Zal ik het even doen? Strootman, ja. Mertens, Zilberbouwer, Wolswinkel, Vorm, Cornelissen, Sinoe, Maguire. Ben ik er nog één vergeten? Nou ah, ja, het uh, wordt een beetje overdreven als je Sinoe en Maguire ook daarbij noemt. Dat vind ik een beetje overdreven. Dus, uh, ja, maar ze zijn weg uh, toch? Nou ja, dat zijn jongens die hebben daar uh, in Maguire een keuze gemaakt. Sinu uh, die wilde zelf weg. En, uh, hmm. Uh, en en, en uh, Cornelissen en uh, Zilberbouw liepen contract vanaf. Uh, zeker met Zilberbouw. Maar ja, daar, daar kom je gewoon niet meer uit. Uh, daar ben je een jaar lang mee aan het trekken geweest. Dat ja. ja, houdt ergens een keer op. Dus uh, dan zijn ze wel weg. Maar ik bedoel, het is niet zo dat het van ons hoefde. Maar uh, dat zijn een keuze van de spelers zelf. Ja, nee, nee. Maar dat, uh, dat bestrijd uh, ik ook niet. Het, met een stootman en... Uh, en, en, uh, uh, en, en uh, van Wollenswinkel is een ander verhaal natuurlijk... en Michel zo ja, Zijn ambitie was bekend, dus ja. oké. Okay. Nee, maar ik, ik noem alleen even het rijtje op... om aan te geven als de geblesseerden erbij komen... de Moesje, Duplan, Fernandez, Wuitens, de Kogel en uh, uh, Zulo. En dan Nezu, die, die er natuurlijk ook nog uh, een tijdje uit is. Uh, hoe is het eigenlijk met hem? Ja, nou, een tijdje uh, wil hij geen bezoek, uh, omdat hij ook uh, rust nodig heeft en zich uh, wil concentreren op zijn revalidatie. En, uh, dus ik, ik, uh, ik moet even eerlijk zeggen dat ik op dit moment de update nog niet heb gehad. Uh, ja, het gaat met, uh, met kleine stapjes uh, gaat het wel uh, vooruit. Maar ja, uh, dat is niet spectaculair en dat, uh, ja, dat ja, het is gewoon heel lastig uh, wat hij heeft. Dat, uh, uh, iedere dag hopen dat het sneller gaat. Maar ja, dat, uh, uh, uh, denk drie weken geleden ben ik voor, de laatste, voor het laatste kunnen zijn. En, uh, uh, ik vond het eigenlijk toen alweer een stukje verder. Maar in zijn beleving, hij is een topsporter. Uh, ja, is dat natuurlijk altijd iets anders in, ja, in die beleving. Beetje bij beetje. Ja. Um, maar goed, wat, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen. Voor jou uh, kan ik me voorstellen is het een, uh, ja, misschien wel een, een, een nachtmerrie. Zeker ook wat de doelmannen betreft. Hoe ga je daar zelf mee om? Nou ja, kijk, uh, kan, uh, wat ik eigenlijk een beetje mis is dat, uh, dat wij ook uh, behoorlijk wat spelers nog hebben gehaald. En ik, ik, ik, ik heb altijd geredeneerd, je moet het altijd hebben over degenen die er zijn en over degenen die er niet zijn. Ja, met alle respect, uh, de, de, de, de, de, de, dat gaat het niet worden. Dus uh, we hebben ook gewoon prima spelers uh, er nog bij gehaald. En uh, daar, daarmee moet de trainer uh, zijn tijd krijgen om te werken. Ja, uh, en er komen ook weer jongens terug van een blessure. Maar Wij zitten op dit moment, naast dat wij een, een dramatische voorbereiding hebben gehad, uh, zitten wij ook een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Uh, en dan met name in, in de blessuresfeer. En als het gaat om de keepers, ja, uh, ook vervelend, uh, gelukkig. Uh, we hadden wel het idee klaar dat als Michel zou vertrekken, wilden we heel graag een, een, een ervaren jongen, een, een beetje bij de andere, bij de andere keepers. In dat op zich was van, uh, van Dijk zat al een beetje in ons hoofd. Maar het is gewoon in een stroomversnelling gekomen omdat uh, junior Fernandes ja, ook een, uh, een ministersblessure kreeg. En, uh, mm. uh, we hebben daar snel op kunnen anticiperen. Maar het is wel vervelend. En, en, en met name uh, ja, voor de trainer die met de groep uh, wil werken. Uh, en uiteraard ook de groep die uh, ja, voor het moraal wel wat tikjes te verduren krijgt. Ja. Maar ja, ik, uh, ik, uh, in dat soort situaties uh, uh, kom je ook vaak weer hele, hele mooie dingen tegen... dat andere spelers uh, kansen kunnen gaan krijgen. Ja, Jan Wuitens uh, die was overigens ook geblesseerd. Er werd ook voor gevreesd dat hij zwaar geblesseerd was. aan zijn knie geloof ik. Maar ja. de eerste berichten zijn dat dat meevalt. Klopt dat? Ja, de, de, de, we, hadden, we hielden rekening mee met uh, een ernstige blessure. en uh, ja, Dat valt nu mee als je het hebt over dat hij ongeveer een uh, maand uit de roulatie is. Uh, de, ja, goed, Dat is ook niet niks, maar uh, ten opzichte van uh, de angst die er een beetje was, dan, uh, ja, dan, dan valt dit mee. En dus uh, rekenen we eigenlijk uh, binnen nu en zes weken uh, dat we dan toch wel weer uh, behoorlijk wat jongens kunnen gaan aansluiten in de groep. Maar ja, ondertussen gaan we wel door in de competitie, uiteraard. En dan gaat het ook keihard weer om de punten. Ja, zo is het. Heb je Ruud me nog gesproken, uh, lately? Nee, hoezo? Nou, die uh, gaan geruchten dat hij naar Utrecht komt. Ja, oh ja, het circuit. Ja, klopt. Het is bekend, het bekende circuit. Ja, dus... Maar, <laughs> maar niet bij, niet bij FC Utrecht. Dus hij komt niet naar Utrecht? Nee. Nee, oké, okay, goed. Nou, dan is dat maar duidelijk. Gaan jullie nog wel uh, uh, aankopen doen voor de 31 ste nog? Uh, nou goed, we hebben aangegeven dat we daar serieus uh, naar kijken en, uh, en wat we ook hebben geleerd is om uh, ons nu wat dat betreft uh, eens even rustig uh, op de achtergrond te houden en, en dat in alle rust uh, voor te bereiden en niet meer uh, op, op allerlei zaken te reageren. Ja oké, okay, uh, jij ja, kwam even met vormen, uh, maar daar kan ik gewoon nee op zeggen. Maar voor de rest, uh, wat we wel, uh, wat er wel uh, mee bezig zijn, dat, uh, dat doen we op de achtergrond. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat er nog iets gaat gebeuren, dat, uh, dat is wel duidelijk. Ja, dus die intentie is er wel. En uh, er zal de komende, de komende tijd zal ook duidelijk uh, worden uh, wat er dan mogelijk is. Ja, want geld is er ook hè? nu. Nou, dat is uh, maar beperkt. Uh, wat dat betreft uh, zal die duidelijkheid ook wel komen. Oh, hoezo? Wat bedoel, wat bedoel je ermee? <laughs> ...dat uh, uh, uh, uh, vaak rijk gerekend wordt en uh, dat de situatie soms heel anders is dan dat die wordt voorgesteld. En, uh, en dat is een beeld uh, ja, wat niet altijd uh, conform de realiteit is. Dus, uh, maar daar goed, uh, hoe ook niet uh, nu uh, heel druk over te doen, maar dat zal te zijn de tijd wel, uh, wel, wel, wel, wel duidelijk worden. Ja, de, de, die laatste twee zinnen die roepen wel heel veel vraagtekens op. Bedoel je te zeggen dat de financi nee, uh, financiële nee, situatie weer uh, niet zo goed is als dat men denkt? Nou ja, goed, als er vraagtekens zijn, dan zullen er ook wel een keer antwoorden komen. En dat zal ook wel gebeuren. Oké. Okay. Nou, <laughs> hou ik je aan. Ja, Oké. Okay. Dankjewel, tot de volgende keer. Dag Succes Rick. het weekend. Dag. Dag. Too many voices, too many noises, invisible eyes keeping us apart.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 James Blunt en I'll Be Your Man. Zometeen uh, even kijken of Pim Lichthart zijn telefoon opneemt... in uh, de Fuelta-ronde van Spanje. Morgen moet hij daar beginnen aan zijn eerste ronde van Spanje. Eerst even naar Gerard de Groot in München Gladbach. Goedenavond, Gerard. Hallo, Robert. Komende week de mannen en de vrouwen in het Europees uh, hockeytoernooi. De Europese hockeytitels worden de, daar uh, vergeven. Of er wordt om gestreden, om zo te zeggen. Uh, jij gaat het volgen. Je bent daar ook al. Uh, waar kijk je het meest naar uit? eigenlijk? Het mannentoernooi of het vrouwentoernooi? Ja, ik denk dat het meest interessante toch het mannentoernooi wordt. Want de mannen van Paul van As die hebben een jaar lang geen enkel serieus toernooi gehad. Een paar oefentoernooitjes tussendoor. Maar ik ben zeer benieuwd hoe uh, Paul van As zijn uh, zeg maar vooruitstrevende ideeën over het aanvallende hockey... zoals hij dat een jaar geleden hier in hetzelfde München-Gladbach wilde laten zien. Mm -hmm. En dat ook gedeeltelijk kon laten zien of hij dat heeft kunnen vasthouden of je toch niet wat is gaan nadenken... dat er ook af en toe wat verdedigend gespeeld moet worden... of een resultaat gespeeld moet worden. Want dat is hier belangrijk in münchen Gladbach. De tickets voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen... liggen hier klaar. Dan moet je bij de eerste drie eindigen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En als dan Engeland ook nog bij de eerste drie komt... dan mag je zelfs vierde worden. Dus wat dat betreft ben ik zeer benieuwd... wat de Nederlandse mannen hier gaan doen. Ja, dat gaat toch wel lukken? Ja, dat denkt ook iedereen dat dat gaat lukken. Maar... Ik denk toch dat, uh, dat Van Hass en zijn ploeg een beetje, een beetje nerveus is. Hoor. Zij, zij, zij denken er ook over na. En denken van nou, we hebben op internationaal niveau een jaar lang niet kunnen laten zien. We hebben ook de anderen niet echt kunnen volgen. Dus ik denk dat daar toch enige nervositeit is. Maar aan de andere kant, ze zitten in de groep uh, met Engeland, uh, Frankrijk en Nederland. Nou, als je dan niet bij de eerste twee eindigt, dan, uh, dan ben je in een sukkel. Ja, <laughs> dat we toch gelukt trouwens dat we daar bij Engeland in de pool zitten. Ja, ook dat. Ja, dan gaan er dus twee door naar de halve finale. En, en dat zal Nederland en Engeland zijn, daar gaan we vanuit. Ja. En dan heb je je geplaatst voor de Olympische Spelen in Londen. En dan, denk ik, gaat het echte werk pas echt beginnen. Ja, ik wou net zeggen, zoiets, ja. Um, dan uh, bij, uh, bij de vrouwen, wat verwacht je daarvan? Nou, Nederland zit in een gekke poel, hoor. Ze spelen morgen tegen Azerbeidzjan om 12 uur. En dat is uh, ongeveer voor 75 een Koreaanse uh, elftal. Er zijn allerlei Koreaanse vrouwen die zijn aan uh, mannen uit Azerbeidzjan uh, gekoppeld. En die hebben dan ook die namen aangenomen. Zijn getrouwd, kunnen hockeyen. En dat is belangrijk natuurlijk. Ze hebben een Koreaanse coach, een Koreaanse trainer. Dus wat dat betreft is dat toch een team waar je... Ja, toch een beetje voorzichtig moet zijn. En Spanje is een, een verrassing, kan er altijd in zitten. Maar ik denk ook dat de mannen de, de vrouwen van uh, Max Caldas gewoon heel simpel doorgaan naar de laatste vier en dus ook naar de uh, Olympische Spelen. Ja, ik, ik denk wat dat betreft dat die plaatsing dat, dat wel geregeld is. En dan gaat natuurlijk de strijd beginnen om de Europese titel. En dat is natuurlijk leuk om die te winnen. Ja. Even wat meer opviel wat je zei over die Koreaanse vrouwen... die voor Azerbeidzjan uitkomen, getrouwd zijn met een Azerbeidzjaanse man. Dat hebben ze toch niet speciaal gedaan voor het hockey, of wel? Ja, absoluut wel. Oh? Uh, Azerbeidzjan is een heel gek land. Uh, daar zit veel geld, oliegeld. En eh, die willen gewoon naar de Olympische Spelen. Dat hebben ze eh, vier jaar geleden voor Peking geprobeerd met een truc. Toen hebben ze de Spaanse vrouwen geflikt, zoals dat heet. Er zat doping in de urine op een gegeven moment... na afloop van de kwalificatiewedstrijd. Nou, zo verschrikkelijk veel, daar zou een paard er ik van krijgen. En, en dat is uiteindelijk uitgezocht. En dat is tot mijn grote verbazing en tot ieders grote verbazing... zonder enige strafmaatregel gebleven. Maar... Er is daar gewoon geknoeid in dat tijd om die Spanjaarden uit die Olympische Spelen te houden. Dat is toen niet gelukt. En ze willen nu alles op alles zetten om in ieder geval Londen te halen. Ja, goed. Bizar verhaal. Ja, uh, absoluut. Ja. Uh, even het laatste nieuws uit de Nederlandse kampen. Eerst maar even over de kiepsten bij, uh, bij de vrouwen. Gek genoeg is daar nog steeds geen duidelijkheid over, toch? Of wel? Nee, nee, dat wordt afwisselend uh, kiepen geblazen. Voor uh, de twee uh, die hier zijn: Sombroek en uh, de andere kiepser voor, uh, voor Nederland. Uh, hoe heet ze ook alweer, die Amsterdamse? Had uh, ik al niet eens meer op haar naam komen. Nou goed, ze schiet mij ook niet 1, 2, 3 te binnen. Uh, maar goed, uh, is dat gewoon een kwestie van geen keuze durven maken? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, nou, het, het is zo dat, dus, uh, uh, Sombroek ineens uh, heel, heel snel. Bij het laatste toernooi het wereldkampioenschap onder Herman Kruijs tevoorschijn kwam. De andere zoon, stoortje Engels. Ik heb het er nu gevonden ineens. Ja. Maar die, die, die stond stonden dus ineens daarnaast En toen was het Joyce Sombroek die in Argentinië kiepte. En ja, Max Kalders is een andere trainer. Die heeft een ander idee over de kieptes. En die zegt van nou laten we maar eerst eens even kijken wie de beste wordt. En ze gaan dus afwisselend keeper. Nou, ben benieuwd. Dankjewel. Morgen 12 uur, de eerste wedstrijd van de Nederlandse vrouwen tegen Azerbeidzjan. Dankjewel, Gerard de Groot. Okay. We gaan het voetballen. Feyenoord, daar zit de stemming er goed in. Ze lopen nog uh, net geen polonaise op de training. Zes punten uit twee wedstrijden. Vooral de 3-0-overwinning op Roda vorige week maakte de Rotterdammers uh, heel veel indruk. Justin Cabral was natuurlijk de grote man met twee doelpunten en een assist. Hij praat ze, net zoals hij voetbalt, met heel veel zelfvertrouwen. Rob Fleur zocht hem op. Hoe leuk is pingelen? van ja, Cabral. <laughs> Ik vind het wel leuk. Dan heb je de bal lekker langer in voeten, toch? En wat is het leukste van pingelen? Iemand de bal door de benen spelen? Onder andere. Kan dat in de top? Ja, dat kan, maar wel op de juiste plek en de juiste moment. Komt dat zo spontaan in je op? Of is het echt een voorbe voorbereide actie? Nee, nee, nee, dat komt gewoon spontaan in me op. Puur op intuïtie. Wat zegt een trainer voor de wedstrijd tegen jou? Pingelen, man uitspelen, ga je gang, man. Of is, het, is dat te eenvoudig? Nee, ja, dat is te eenvoudig. Hij zegt niet pingelen, natuurlijk. Het is gewoon een ja, sterke. Mijn sterkte is uh, als ik aan de bal ben, dan uh, kom ik het beste tot mijn recht. En, uh, dus ik moet gewoon veel de bal opeisen. En dan als ik de erbij heb voorin, uh, gewoon maximaal maken. Waarom worden tegenwoordig linksbenige spelers zoals jij aan de rechterkant geposteerd? Is het nou alleen maar omdat het makkelijker is naar binnen te komen? Vroeger was er altijd de regel, zie hier het legendarische boegbad Kommelijn buitenom achterlijn lijn alle voorzet geven. Ja, ik denk dat de trainers uh, daar uh, hun redenen voor hebben. Deze trainer uh, wil mij op uh, rechts hebben voor uh, wat uh, za afgelopen zaterdag was gebeurd en het is uh, makkelijker ik sta natuurlijk liever op links als uh, links buiten zijn maar als ze trainen waar uh, mij aan de rechterkant we hebben dan uh, zal ik daar gewoon staan is het moeilijk, is het wennen? ja het is wel wennen maar het is niet moeilijk ik ben uh, een speler die uh, liever uh, buitenom passeert dus dan is het wel even wennen om dan zeg maar, op rechts via de buitenkant te passeren en dan de voorzet met de rechts geven dus dat is wel even wennen na de wedstrijd tegen Roda zijn alle ogen op jou gericht. Wat doet dat met je? Nee, ik ben uh, gelukkig een nuchtere jongen. Ik, uh, ik ben hier uh, snel onder de indruk uh, van zulke dingen. Ik zeg niet dat het niks met me doet, want ik vind het natuurlijk wel hartstikke leuk. Het is uh, goed om uh, al die uh, positieve reacties. Uh, dat, uh, je, ja, je staat overal in de krant, overal op tv wordt over je gesproken. Dus uh, dat is wel leuk, maar ik blijf daar gewoon heel rustig over. Elke week moet je je nou bewijzen, want, ja, want, men, want, want, want men verwacht iets ja, van je. Ja, ja, maar met die druk uh, kan ik voor mezelf wel omgaan. Kan een jongen van 20 echt met druk omgaan? Jawel, het is gewoon in het koppie. En het koppie is heel erg schoon en heel erg zuiver? Ja, ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet uh, wat ik uh, nog allemaal kan. Dus het is pas het begin. Je hebt nog iets gezegd, want je bent, je bent nergens bang voor. Maar wij hebben net zoveel kwalitatief goede spelers als Ajax uh, en PSV. En Twente. Ja, dat heb ik inderdaad gezegd. Maar de meeste mensen die dachten dat uh, dat interview uh, na de wedstrijd was. Maar dat was allemaal voor de wedstrijd tegen Roda. En ik blijf uh, nog steeds ik blijf achter, mijn, uh, ja, achter mijn woord staan. Ik denk uh, dat wij uh, individueel, begrijp me niet verkeerd, als team uh, moet er nog heel uh, veel uh, aangewerkt. Maar individueel hebben wij geen mindere spelers. Wek je daar, wek je daar niet mijn uh, hele hoge verwachtingen met die opmerking? Nee, ik denk, ik, denk, ik denk het niet, want ik denk dat iedere speler die hier bij Feyenoord 1 uh, zit... gewoon hartstikke goed kan voetballen. En ik denk uh, dat wij, als je per positie gaat bekijken, dat we gewoon hele goede spelers hebben. En, uh, maar mensen gaan er gelijk dingen achter zoeken dat, uh, dat we opeens uh, bij de eerste drie uh, gaan eindigen. Zo is het niet. Alleen als team moeten we er nog uh, aan werken om toch uh, zeg maar, uh, die andere teams uh, te evenaren, zoals Ajax, PSV en uh, Twente. Twee gespeeld, zes punten, doelcijfers 5 voor 0 tegen. Wat zegt dat? Dat we goed zijn begonnen. En nu op het kunstgras van Almelo, Heracles. Altijd lastig, maar als we gewoon het spel uh, vanaf afgelopen zaterdag uh, die lijnen kunnen doortrekken, dan uh, kunnen wij van uh, Heracles winnen. Jesse Cabral vol zelfvertrouwen voor coach Ronald Koeman is het nu vooral zaak om zijn jonge selectie met beide benen op de grond te houden. Nou ja, je ziet wel dat, uh, dat ook deze groep uh, behoefte heeft aan, aan iemand die, uh, die er bovenop zit. Want uh, ze willen nog wel eens uh, ietsje makkelijker worden of uh, wat minder geconcentreerd trainen. Nou ja, daar zijn wij voor om, uh, om dat niet te laten gebeuren. Omdat er zoveel rek in deze groep zit. En, en dat, begint, ja, dat begint iedere dag op je training. Uh, hoe, hoe, hoe voer je de, de oefeningen uit? Uh, hoe geconcentreerd ben je? Want dan is de stap naar een wedstrijd ook makkelijker. Opzet van Feyenoord was linker rijtjes, zoals men zei. Ben je inmiddels wat, uh, wat verder dan je denkt? Nou, ik, ik heb niet het idee dat we... Uh, daar, daar is, is uh, de aantal wedstrijden te kort voor uh, het beeld uh, te weinig in... Om, om verder conclusies te trekken. Ik ben wel uh, van mening dat dit elftal... minstens aan de linkerkant uh, in het rijtje moet staan... Ja, en van daaruit liefst zo, zo ver mogelijk naar boven. Maar of dat 4, 5, 6, 3 of 8 is, Ja, dat, dat zal, uh, daar is denk ik uh, nog iets te kort voor om daar verder uh, toch wat meer conclusies uh, uit te trekken. Het is wel verbazingwekkend dat het in vergelijking met Elftal is bijna niet veranderd. ten opzichte van vorig seizoen, dat het zo gaat. Ja, dat is, dat, dat is wel zo. Alleen. Uh, je moet altijd voorzichtig zijn, want uh, wat ik net al aangeef. Het zijn maar twee wedstrijden. En uh, het zijn wel zes punten. Ik denk dat die stap heel goed is. Ook voor het vertrouwen binnen de ploeg. En uh, nou ja, dat vertrouwen moet aanwezig zijn. Maar uh, het moet niet de verkeerde kant op slaan. Angstjes heb je misschien? Je hebt een hele kleine groep. Ja, natuurlijk. Uh, dat weten we. We hebben natuurlijk. Uh, in, het, in, in de verdediging, in het middenveld. hebben we, uh, we hebben genoeg andere mogelijkheden als je problemen krijgt. Aanvallend niet. Aanvallend is het magertjes. Uh, biceswar is er niet bij. Ook zondag niet. Ja, dan heb ik eigenlijk vier echte aanvallers. nou ja En we spelen er met drie. Dus reken maar uit. Dat is, dat is heel beperkt. Ronald kom aan. en dan contact met Spanje. Want morgen begint in Benidorm de ronde van Spanje. Drie Nederlandse ploegen. Rabobank, Skul en Vakans Soleil. En bij Vakans Soleil daar rijdt Pim, Pim Lichthart. Pim zo moet ik het zeggen, nu aan de telefoon. Pim, goedenavond. Goedenavond. Ik heb een foto van jou gezien op Twitter. Ik weet niet of je hem zelf ook al hebt gezien. Vertel. Nou, je zit in, uh, op die foto is uh, je presentatie te zien. Ja. Yeah. In een hele mooie auto. Mm, ja, dan begint wat te duigen. Ja, met twee mooie vrouwen om je heen. <laughs> ja, ik, ik weet niet waar die in één keer vandaan komen. Weet je over welke foto ik het heb? Ja, klopt. Die, die twee meiden die reden achter ons. Met de presentatie en uh, een mooie foto gemaakt. Ja, die waren wel ingehuurd, hè? Die kwamen niet uit de lucht vallen, toch? Die hoorden erbij, hè? Die hoorden bij de geweldval. Ja. ja, die hoorden niet bij jou, om het even zo te zeggen. Ja. Twaalf Nederlanders aan de start en jij rijdt in het rood-wit-blauw. Dat moet iets bijzonders zijn. Ja, het is een hele mooie, mooie trui. En, uh, ik kan hem straks 21 dagen laten zien. Ja. Je debuteert, hè? In een grote ronde. Heb je enig ja. idee wat je te wachten staat? Nee, dat het drie zware weken worden. Drie we hete weken. Ja, we gaan zien na de eerste rustdag hoe ik me nog voel en uh, dan de tweede week doorkomen en vervolgens de derde week. Ja, uh, dat, dat klinkt allemaal logisch. Uh, hoe heb je erop voorbereid? Ik heb na het NK een tijdje rust genomen en vervolgens heb ik de ronde van Denemarken tot de lijn gedaan en Denemarken ging uh, redelijk tot goed. Tot de lijn misschien iets minder, maar ik voel me nu weer goed uitgerust en ik mm. heb er zin in. Ja, Jean-Paul van Poppelen, een van de ploegleiders, die heeft. Uh, Vier keer geloof ik de Vuelta gereden, hè? negen etappes gewonnen. Heb je het met hem al, uh, al over de Ronde van Spanje gehad? Ja, ik heb het net in de bus met hem over gehad. En, uh, ja, we gaan een plannetje maken om uh, een keer korter te zijn. Hè? Hm. Waar heb je het dan over? Nou ja, uh, wat moet ik doen? Moet ik elke spurt meedoen of moet ik mijn etappes uitkiezen? Hm. Uh, ja, we denken wel dat ik, op het moment, iets lastiger wordt en de echte sprinters misschien afhaken... Dat ik daar een mannetje moet kunnen staan. Ja, je gaat dus even een etappe uitzoeken uh, daar ga je, he, waar je op gaat richten, op één etappe. Ja. Ja. Nou ja, niet op één etappe, op, op meerdere, maar. Uh, ja, ik denk dat de, de, de eerste echte etappe misschien uh, te makkelijk is. Qua parcours dan. Dan kunnen de echte sprinters mee, bedoel je? Ja, en ik denk dat, dat maandag al meer mijn terrein wordt. Ja. Wat is de strategie van de ploeg? Uh, we hebben tijdens de tour gezien dat er aanvallend gereden kan worden. Wordt dat in de Vermelde ook weer het geval? Uh, nou, wacht, we zijn met een jonge ploeg en niet een uitgesproken kopman weer. Uh, we gaan kijken wat Wout de eerste week doet, Wout Pools. En als die nog kort in het klassement staat, zullen wij natuurlijk bijstaan. Maar ja, anders kunnen we denk ik allemaal onze eigen gang gaan. Hm. Je zei net, uh, even kijken hoe ik me na de eerste rustdag uh, voel. Dat is, even denken, eind volgende week uit mijn hoofd. Ja, het is lang, het is na de tiende etappe. Na de tiende etappe, dus in de tweede Komt week al. Woensdag. Ja, ja. ja, ja. En, en mocht je dat overleven, tussen aanhalingstekens, is dan uh, de ronde voor jou geslaagd? Uh, nee, ik wil sowieso Madrid halen. En uh, de laatste week zit er een paar hele mooie etappes in Baskeland. Dat is voor het eerst sinds jaren weer teruggekomen. En ja, we hebben gewoon wat zien. Ja. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Geniet ervan. Dank je wel. Pim Lichthart, vanuit Spanje. Dank je wel. Veel succes. Ja, yep, Dit was het. Zometeen met het oog op morgen met John Jansen van Galen. Morgen om half vijf langs de lijn terug met het sportforum... met Ton Boot, Henk Hoytink en Ivan van Duren. Wat mij betreft, graag tot dan. Dag. Deze zomer, elke vrijdag van twaalf tot half twee... zomernachten. Anderhalf uur lang. Live. Zonder onderbreking.